6 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de tientallen Nederlanders aan boord van het gekapseizde Italiaanse cruiseschip ongedeerd zijn, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schip liep gisteravond op de rotsen bij het eiland Giglio voor de kust van Toscane. Zeker drie mensen kwamen om: twee Franse toeristen en een Peruaan. Bij een steekpartij in Arnhem zijn een meisje van 15 en haar vader gewond geraakt.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 De politie heeft opnieuw een grote controle gehouden bij parkeerplaats en brugrestaurant Den Ruigenhoek aan de A4 in Haarlemmermeer. Er zijn zeker vijf mensen aangehouden op verdenking van mensenhandel. Er zijn ook messen, knuppels en een handgranaat in beslag genomen. In Hardenberg is een jongen van tien gewond geraakt in zijn gezicht door brandende deodorant. De jongen was aan het spelen toen er twee onbekende jongens bij kwamen die de deodorant uit een spuitbus aanstaken. Toen de jongen van tien zei dat dat gevaarlijk is, kreeg hij de steekvlam in zijn gezicht... En raakte licht gewond. De daders zijn nog niet gevonden. In Manchester is een geldautomaat leeggeroofd na het graven van een 30 meter lange tunnel. Twee Britse dieven waren na een half jaar graven eindelijk aangekomen onder de winkel waar de automaat stond. Ze boorden een gat in de dikke betonnen voer van de winkel in de bodem van de geldautomaat. De goede klus leverde de twee Britse dieven omgerekend maar 7500 euro op. Het weer. Vanavond droog en bewolkt. Morgen minder bewolking en in het zuid wat zon.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 ...bij Fallen Rivers, hier bij um, Entertainment View. zie je van Sandvoort 14 januari 2012, van harte welkom. Het tweede uur van het bord op schootgevoel is weer lekker begonnen. Het bord op schootgevoel. En we gaan even wat uh, muziek, doorn uh, muziek uh, nieuws doornemen. Want uh, Nederlandse muziek export is in 2010 voor het zesde jaar op rij gestegen. Er kwam een, uh, werd een kwart meer muziek geëxporteerd ten opzichte van een jaar eerder... De waarde van de Nederlandse muziek, export, bedroeg in 2010 naar schatting 81 miljoen euro. En dan uh, bling Nederland vooral uit in, uh, in het gebied van dance, klassiek en alternatieve muziek. In totaal zijn er meer dan 450 ex in het buitenland geweest. Zo dan. Nou ja, je kan het misschien ook al verwachten. De grootste export, uh, uh, het grootste exportproduct zijn dan toch echt echte Nederlandse DJs. Uh, twee jaar geleden uh, maakten hun een hele grote vlucht De waarde verdubbelde naar bijna 50 miljoen euro nee, Wat internationaal een toonaangevende status van de Nederlandse DJ onderschrijft Onderschrijft natuurlijk artiesten zoals Chesto, Arno van Buren, Afrojack Zijn uh, de populairste DJ's van de wereld en Nederlanders ja. En wat dacht je van André Rieu? Ja, die zit die, die, die, die overal in de wereld hè? Die treedt echt overal en er was al sprake van dat hij in de ruimte wil gaan optreden Ja en uh, Anneria doet dus ook erg goed in het buitenland. En nieuws over Marco Borsate, want um, die gaat dit week einde niet meer optreden. De zanger heeft een flinke griep te pakken en moet uh, noodgedwongen zijn concert in Leidsche Rijn en Enschede afbla uh, afblazen. Nou ja, Marco laat natuurlijk weten dat het uh, enorm te betreuren is. En um, hij staat erom alles aan te doen om het publiek vervangende shows aan te bieden. Hij zegt dat uh, de griep hem onmogelijk maakt om te zingen. Ja, dat was wel gisteren ook te merken tijdens de Voice of Holland. Ik zei nog tegen mijn vrouw, hij heeft een aardappel in zijn keel. Ja, en, hij en was da, Dat was het gezien. dus, ja, ja, dat klopt. was het dus. Ja, Marco zat er dus. En um, Leuk nieuws over de toppers, tenminste als je Yay. van de toppers houdt. Want de toppers hebben weer een concert toegevoegd aan toppers in concert 2012. René Vreugde Gerard Joling en Jeroen van de Boom. Dus Gordon is er niet meer bij. Ze zijn ook op 17 juni, dus op Hemelvaartse dag, in de Amsterdam Arena. Wegen het grote belasting werd al eerder een kort set op 18 mei toegevoegd aan de oorspronkelijke show van 19 mei. Met het toegevoegde optreden komt de tellen van het aantal toppersconcerten op 28 in 8 edities. Kaarten zijn uh, inmiddels verkrijgbaar. Dat is wel leuk hè. De is nog een dagje extra. Ja, is, daar staat 25 Juli. 25 in achter. Ja, 25 optredens concerten hebben ze gegeven. Oh, nou ja, ja het gaat meer de maar datum uit, is. Datum is belangrijk. Er komen er nog wel twee bij denk ik. Glennis Grace en, uh, en uh, uh, Paul van der de Leeuw zullen een gastoptreden geven. En nog één bericht, want de, de, de DWDD, de wereld draait door recordings. Dat is een item in de wereld draait door waar artiesten zo puur mogelijk een liedje spelen van een andere bekend artiest, een artiest die hun aanspreekt. Um, die is uh, beloond met de Pop Media Prijs het is een muzikaal onderdeel dus van de wereld Draait door. En dat, uh, de redactie kreeg er vrijdag op het Eurozonic Noorderslag seminar in de Groningse Oosterpoort daar de prijs uh, uitgereikt. De wereld Draait door uh, recordings verrijkt het Nederlandse medialandschap met een unieke bijdrage. Zo luidt een passage uit het juryrapport. Uh, de samenstelling is gedaan met liefde en kennis van 60 jaar popmuziek. Voor de wereld Draait door recordings speelde het bekende Nederlandse en Vlaamse artiesten één voor hun belangrijk nummer. ...begeleid op slechts een gitaar of een snaarinstrument. En terecht, ik vond het altijd wel heel erg leuk. Ik ook. De Wild rijdt door Recordings. Ze hebben ook een cd uitgebracht, enorm goed verkocht. En um, ze zijn weer bezig ondertussen met een uh, nieuwe reeks. Tweede uur uh, Entertainment View. Goedemiddag, eigenlijk goede avond. Het is uh, elf over 6. Zometeen de Nederlandse Birdie. Ook later in het programma rond half zeven zal het zijn. Popser, Henry met het Showbiz Nieuws. En um, Gers Pardoe, maar dan in een Nederlandse versie... In een carnaval stijl ofzo ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Later meer erover. liedje van Birdie. People help the people. En over Birdie gesproken. Giel Bale is daar ook geïnspireerd door. En hij heeft een, uh, een zoektocht gedaan naar de nieuwe Nederlandse Birdie. Het is een aantal weken geweest. En hij heeft um, uiteindelijk gekozen voor Anna Verhoeven. Zij was ook de gast bij De Wereld Draait Door. En dat is dit stukje. De Nederlandse Birdie dus. Zingt de cover van Laura Jansen. That we all should hear. They're sending a message. It's fighting it's static. I'm. Wat mooi hè? Wow. Zo, de Nederlandse Birdie. En je zal me zal, zal weten hoe oud ze is. Weet je het weten? Die. 13 jaar oud. En dan ja. zo stemmen Ik hoop dat we nog uh, heel veel van gaan horen van uh, de Nederlandse Birdie. Anna Verhoeven. Hier is René Vroger. Samen met, wie was dat? Jeroen van der Boom? Ja. Frans? ja. Jeroen van der Boom? Jeroen van der Boom. Vrienden. Samen met Jeroen van der Boom en vrienden, vanaf nu is het ook mogelijk om lid te worden van Entertainment View op Facebook. Check dan even Entertainment View Facebook uh, pagina op uh, facebook.com. Zometeen is het tijd voor Popstar Henry: Wat is er gebeurd op showbiznieuwsgebied? Dan vast weer over de Voice of Holland gaan en nog uh, veel meer. Je hoort erna Major Harthorn. Hier bij Entertainment View is dit A Long Time. Goedenavond. Goedenavond, allebei, hoe um, uh, uh, en. je ook weer? <laughs> we zitten al vier jaar. Al vier jaar zitten we op de zaterdagavond. Showbiz en Nieuws. Je weet gewoon mijn naam niet meer. Schande. Hey, gewoon, nee, ik weet niet dat je zo lang weg, weg bent geweest. Dat is ik. niet? Hahaha. je naam vergeten. Nee, maar alle gekke te mijn natuurlijk, hè, Alle allemaal. Uh, <laughs> Alles goed bij jullie, gewoon wel van mij. wel een plezier jullie sfeer dan bij jullie hè? Ja, ja, we bestaan vandaag van dit jaar, of uh, vandaag bestaan uh, we staan twee jaar met uh, Entertainment for You en daarvoor natuurlijk Royonaire. Dus bij elkaar meer dan vier jaar, Henry. Dus hartstikke ja, leuk. Ja, leuk. Ja, proficiat, ja, ja. hè, En uh, dat betekent ook dat jij al vier jaar uh, gewoon uh, showbiz nieuws aan het doen bent. Nou, ja, echt ongelooflijk al, hè. Ik weet niet of de mensen mee kunnen applaudisseren en dat het helemaal bij jou te horen is, maar uh, dat is een applausje waard. Bedankt, deze. Zeker weten. We gaan weer ja geweldig jongens. We gaan komend jaar er weer een uh, leuk entertainmentjaar van maken met Entertainment For You. Met jou erbij natuurlijk. Uiteraard uh, jongens. Het af en toe eens een keer live in de studio als we weer in, uh, die kant van Zandvoort opkomen natuurlijk hè. Dat is ja. een heel goed idee. Ja zeker weten jongens. Hé hey, zullen we beginnen met, uh, met de berichten? Ik ben benieuwd. Ja ik heb natuurlijk een aantal dingen weer gehad uh, van de pers en uh, jullie hebben natuurlijk ook gehoord van het cruise-schip dat kapsaist is bij Italië. Ja klopt. Ja, en uh, ja, Justine Pemelay zat er ook op met, uh, met, met de man, dus uh, die was uh, ook geweest Die hebben het gelukkig overleefd en uh, ze heeft op een gegeven moment ook maar een Facebookpagina laten weten dat, dat, uh, dat ze met Ronald wil uh, ieder dat ze ongedeerd zijn en uh, dat ze flinke paniek hebben, maar uh, ja. ze hebben het in ieder geval overleefd. En dat, dat is natuurlijk het belangrijkste nieuws wat je kunt, kunt krijgen uiteraard. Ja, ja, tuurlijk. Nou, gelukkig. Daarom dus, uh, maar het is natuurlijk een drama uiteraard, hè. Ja. Goed, ja, dan is het natuurlijk ook uh, de laatste tijd uh, dat er heel veel mensen ziek zijn. En uh, ik weet niet of jullie is daar in, in Zandvoort, maar Marco Massato is in ieder geval uh, al geveld door de griep. En gisteravond heeft hij uiteraard nog uh, de vorige volgende kunnen doen. Maar vannacht heeft hij bijna niet geslapen. En uh, ja, goed, hij heeft tijd, een aantal shows moeten cancelen. ja. Dus, maar hij gaat in ieder geval er alles aan doen om het publiek vervangende shows aan te bieden. Dus op korte termijn wordt het best wel besloten om uh, uh, um die cassettes te gaan inhalen. Dus, ja, uh, het hangt gewoon echt in de lucht hè, op dit moment. Ja, heel veel mensen ja. zijn ziek of verkouden of voelen zich niet lekker. Ja, ja ik heb, ken ik, ik heb het zelf ook. Dus, ja. Uh, maar ja, niet niet, niet opletten en gewoon doorgaan. Dat is best wel Dat is door, heel goed. <laughs> Daarom, jongens. Maar in ieder geval, uh, ja, dat hebben we, ja, de Griep hebben we net even gehad. Dan hebben we Ben Sanders, die gaat de Britse markt op met de single. Hè. Ja, ja, dat doet hij goed, hè? Ja, hij is echt goed van. Hij, gaat, hij vliegt uh, dinsdag vliegt hij naar, uh, naar, naar, uh, naar Engeland. En uh, Daar gaat hij dus een single opnemen. Okay. Dus die is een hartstikke trots op. Um, uh, ja, het zijn dezelfde mannen waarbij de produc producing uh, in handen is als van Madonna. Dus uh, hij zit helemaal zitten natuurlijk, hè. Wat denk jij, hoe groot zijn, zijn kansen om door te breken in Engeland? Oh, ik denk ook dat, hij, dat hij daar best hele goede kansen ja, maakt. En waarom? Ja, het is gewoon een internationale uitstraling. En dat, ja. uh, dat maakt me best wel uniek eigenlijk. Ja. Dus, uh, maar het wordt in ieder geval uitgebracht in, uh, in Groot-Brittannië en uh, in, in Amerika. Oké. Okay. Wij zijn benieuwd. Ja, we gaan kijken hoe het ja. loopt. Goed, en dan heb ik natuurlijk nog een nieuws van uh, Mental Tio Ja. Ja, wat een held hè. Ja, dat is helemaal te gek. Die heeft de televisie op een gegeven moment dichter gegooid. En, uh, hij, hij zegt op een gegeven moment: ik vind het belachelijk dat uh, Charlie Lusk is weggestuurd. Weggestemd. en uh, Hij heeft wel tot de al getwitterd dat uh, ik voor mijn laptop om een plasma televisie Als het jou niet doorgaat. Ja, klopt. En, en ik stuur direct een foto. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, het staat op internet, de foto. Ik heb de foto gezien. Dat is hele uh, televisie en een Nou, hij wel respect dat hij het dan heeft gedaan, hè? Ja, vind ik ook. Dat vind ik ook. En uh, ik geef hem de foto gelijk ook nog. <laughs> ja, ben je er niet mee eens? Ja, het was natuurlijk weer, weer lachen gisteravond. Of niet dan? Ja, hè. Eh. Ik vond het af en toe een beetje net een, een, een lachfilm, ik, ik, zeg nou, ik, ik heb alles uh, hoog, uh, hoog uh, opgegeven over uh, de voorzichtballen. Maar als ik kijkt kijk, uh, dat we clowns op een gegeven moment mee gaan doen, dan lijkt het wel op een gegeven moment uh, Holl ho Hollandse talent of zoiets, weet ik veel. Paul Turner. Oh, Paul Turner, ja. die bedoel jij. Een hele grote clown, hè? Ja, plan, nou, precies. Ja, Hé, hey, maar je had het ook uh, rond Brandsteden kunnen laten presenteren, had je, laat ze maar lachen. Ja, laat ze <lacht> maar lachen bijvoorbeeld, ja toch? Maar er, volgens mij hebben ze twee programma's op een gegeven moment door elkaar gegooid. <trucs> dus, uh, Bijna RTL 4, i, hè? Maar in ieder geval, uh, de, ja, de halve finale heeft we wel flink gescoord, want er we keken weer maar liefst 3,2 miljoen mensen keken ernaar. En uh, ja, in ieder geval, de, de, de tv nog 2,1 miljoen mensen, ja. dus, uh, dus er, was, er was best veel naar gekeken. Maar ik zeg nog het is, dat, dat er mensen uitvliegen die, uh, die gewoon beter zijn dan anderen. En, ja daar snap ik helemaal niks van en ja. dan moet ik natuurlijk ook zeggen dat de jury daar zelf ook een beetje schuld aan is hè? als jij 100 punten kunt geven en eh, je durft op een gegeven moment niet duidelijk je mening te geven over een artiest ja dat is wel ik... maar 51 49 jaar namen, ja maar. dat is zo laf hè dat is zo laf ja maar met wie ben jij het uh, helemaal niet eens ik neem aan met Paul Turner maar met wie nog meer niet dan nou ik vond uh, Charlie Lusky wat betreft uh, als je praat over over de zang en en uitstraling en alles dus is gewoon een dan, stuk beter dan Chris. Dat, dat, dat is natuurlijk zo. Nou, ik vond Chris ook enorm goed, hoor, gisteren. Ja, zeker wel. Maar ik vind het niet dat hij die uitstraling heeft. En die, uh, uh, die, uh, die kunnen we niet met elkaar vergelijken. Dat, dat, is ook, dat zijn dus ook, hè. Je kunt uh, geen appels met peren uh, met elkaar vergelijken. Nee, hij zei aardappels, Henry. Ja, ze zeiden aardappels. <laughs> dat. Dat, dat, dat, dat <laughs> ja, echt? Was dat Dat was een slip of getong, was ik dat. Ik heb voor vlinders in mijn broek. <laughs> maar... Uh, nou, ik, ik vond het inderdaad heel erg vreemd. Ja, ik denk dat ze toch nog even... niet, niet, niet ge, op gerekend hebben... Dat uh, Charlie eruit gestemd nou, zou worden. Okay. En wat vond je van uh, Erwin Nijhoff en Niels Geuzenbroek? Ja, wat moet ik daar nog zeggen? Uh, ja, ja... Ik, ik, ik weet wat, wat het is. Er, Erwin vind ik natuurlijk ook heel erg goed. Uh, en, uh, en Niels natuurlijk ook. Uh, ja... Ik denk dat we er beter er al uit zijn in, in, in de afleveringen hiervoor. Dat, dat denken wij ook. Bart Brandjes onder andere, toch? Ja, ja, ja, precies. Ja. En, uh, dat vond ik ook wel heel raar al. Nou goed, we wachten maar eens even af hoe het verder gaat, gaat, uit, uh, gaat uitzien. Maar ik moet er toch niet aan denken dat Paul Turner het bent. <laughs> Stel je voor, hè. Het... Dan gaan we gewoon het hele jaar, ja. volgend jaar gaan we helemaal boycotten. Kijk, ik vind, kijk, ik vind het hier jongen natuurlijk wel. Dat, dat, dat staat er helemaal los van, hè. Uiteraard genoeg die jongen dat. En, uh, maar laten we toch eerlijk zijn. Als je praat over The Voice. Dan is toch uh, Paul, is toch, uh, uh, uh, uh, yeah. hij is het... ja. Hij zong vals. Ja, Ja, ze vals. Dus, inderdaad, dat is nog weet niet wat, vorige week. Met Queen. Ja, hij staat toch echt onderaan de ladder. En dan krijg je ook nog een nummer van Queen. En dat denk jongens, hoe in godsnaam <laughs> Ja, het is ongeloof. Ik kan toch niet waar zijn. Ja. Is dit dan op een gegeven moment The Voice? Nou jongens, sorry, maar uh, ik denk dan, uh, ja. Dit, dit, dit slaat gewoon helemaal nergens op. ja. En daar hebben we het over. En uh, dan zo'n nummer zingen we wel. Dan denk je, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. <laughs> maar het is, dit, dit is toch waar dus. Maar goed, we wachten ons af. Die gaat binnen volgende week. En uh, dan kunnen we kunnen nog meer roddelen, natuurlijk erover. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Goed, dan hebben we natuurlijk even over... Uh, uh, Jeanette de die uh, was weer in het nieuws. En ze gaat toch weer scheiden. Ze waren eerst, uh, wel ze gaan scheiden. En toen weer niet. En nu weer wel. We uh, zien dus de eerste keer dat het gebeurt. Die zit een beetje geestelijk helemaal in de knoop, uh, Jeanette de Conner. Ja. Um, uh, ja, die weet gewoon niet meer wat ze wil. Dus die is ook helemaal de helemaal weg kwijt. Dus maar we wachten wel zelf hoe het verder gaat uitzien. Goed, dan heb ik nog één dingetje voor jullie. En dat is wel, best wel grappig om even, even, uh, even te vermelden. Hm? Ja. Dan een stokje drinken, want ik ging een keer. Oh, oké. Okay. Dus, <laughs> je hebt net als Ruz Jansen ja. een kikker in je keel. Ah, een kikker had ik even in mijn keel, dat ja. Dat Jansen? Hoe <laughs> je daar nou eens bij? <laughs> dat is inside information, jongen. Dat kennen mensen niet. <laughs> inside information, exact. <laughs> Ja, ik weet niet of jullie op een gegeven moment gisteren gekeken hebben. Hebben jullie er gekeken trouwens? Naar? Eh, uh, Dennis Grace? Eh, uh, nee. dus Grace heeft gisteren namelijk ook gezongen in de, in de Voice of Holland, hè? Oh, met Edwin Evers! Nou, sorry, dat heb ik niet uh, meegekregen. Ja. Ja, ja, uh, ja, ja, dat ja, was voor de uitslag. Ik sep, sorry, ik sep. Ja, dat klopt, ja. <laughs> nou, als je dan goed gekeken hebt, dan was het net alsof er een rotje naar haar pot was. Ja, dat zag er toch niet uit, joh. Vogelnestje. Ja, en een vogelmessie, ja. Ik weet niet wat ze allemaal allemaal van gemaakt hebben, maar ik denk, ja, Ach, is dit dan weer weer wel? Dat, dat, dat kan toch niet waar zijn. Maar uh, dat dat is op een gegeven moment dus zo, uh, met, met zo'n haardbos op een gegeven moment op laten treden, ongelooflijk. Ja. Maar ik neem natuurlijk niet weg dat het uh, nog steeds een geweldige zangeres is, en ik vind dat, dat natuurlijk ook. En, uh, wat dat betreft is dat natuurlijk geen probleem. Alleen wat ik wel vroeg is, wat ik me wel afvraag is dat... Dennis uh, dus heeft jaren geleden zo ook eens een keer anorexia gehad. Ja. En ik vond het ontzettend, ontzettend uh, mager uitzien gisteravond. eerste avond. Ik heb hem natuurlijk aan mij liggen, maar... Ik denk, Glennis, denk aan jezelf, hè. Ja, hè. Dus... Uh, ja. Ja, ik, ik hoop dat het dat goed gaat met haar, zeg maar ze uh, zag er wel erg mager uit hoor. Nou, over Glennis Grace gesproken, ze he, krijgt echt een topjaar, want ze heeft um, uh, concerten staande gepland in de AMH, hè? Heineken Musical. Ja, ja, ja, ja, ja, ja En de toppers, ja. toppers, ja, ja doet er ook mee. En, en ik kan het uiteraard natuurlijk wel, Ik ja, zijn natuurlijk een van de beste zangeressen die we ooit in Nederland gehad hebben, dus uh, wat dat betreft uh, is dat helemaal geen probleem hoor. Ja. hè uh. Maar goed jongens, dit was voor mij weer een beetje met bijdragen. Ja, er blijft ook niks anders over jullie allemaal ontzettend fijn weekend te wensen. En de luisteraars thuis natuurlijk ook. Um, ik ga even weer kijken naar... Oh, ik zie net mijn nummer op de TV Oranje wordt gedraaid. Oh, oh leuk. Oh. Oké, okay, leuk. Dus uh, ik weet niet op welke, welke plaats we staan momenteel in de bezoekparade. Kan je niet even je telefoon bij de TV houden? Wacht. Op 7, ja? Kan je, kan je niet even je telefoon tegen de TV houden? Geluid even hard. We willen wel even okay. bewijs hoor. We willen even bewijs. Oh, dat is al wijnde. Ah, shit. Hoor nou je ja. ja, ik hoor in een verte wat. Ja, ik hoor niet. Ja, ja, ja helaas. Hij, hij is al afgelopen, <laughs> jongen. Ik was pas weer ah, een laat pad, denk je me. <laughs> <laughs> maar dat maakt verder niet uit. Nee, zij wordt in ieder geval goed uit uh, goed op uh, TV Oranje. Dus daar zijn we best wel trots op, eigenlijk. Hè. Nou, leuk toch? Goed nieuws, goed nieuws. Zeker weten, ja, in voorjaar komt er weer een, een, een ja, nieuwe single. En ja, dat wordt waarschijnlijk uh, half Nederlands, half engels. Dus uh, dat uh, wordt ook wel spannend. Oké. Okay. Gaat het verder met een hart of gaat het zonder een hart? Huh? Uh, uh, hoe bedoel je? Nou, ga je nu nog een keer een liedje uitbrengen met zangeres met het hart... Of gaat het zonder met Ga je het alleen weer doen? Oh, het gaat doen. Nee, uiteraard uh, blijf ik natuurlijk met Monique uh, samen singles opnemen en zingen en uh, clips maken. En, en uiteraard natuurlijk alleen ook natuurlijk. Oké. Okay. Is ja, goed, maar, Henry. Dat wordt, dat wordt helemaal lachen natuurlijk, maar ik hou jullie echt wel op de hoogte. Nou, is, is helemaal perfect. Wachten. Dus ja, het komt helemaal goed, jongens. Oh, oké. Okay. Zeg, allemaal een heel fijn weekend. Ook. Uh, graag tot volgende week weer. Um, uh, Maak je iets moois. Maar... Is goed. Hoi. Henry, Hoi. dank je wel. Tot, Hoi. Toe, toe. Hoi. tot Hoi. volgende week. Tot. I said Yes <laughs>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 Stop moving Het kan alleen maar mooi of lelijk zijn, en niemand heeft de waarheid vol in beeld, maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld.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 Van Eyck, of Han van Eyck moet ik eigenlijk eens zeggen. En het liedje die bekend werd door Big Brother. Je hoorde leven en ervoor een van mijn favoriete artiesten alle tijden: John Mayer en Bigger Than My Body. En hier is Gers, ik neem je mee. Ze denken dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me maar wat je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 Ik ben een zin in mijn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 Geen gevoelens heb vooraan terwijl ik nu alleen maar denk aan ah. Wat zij is in de wereld, zeg maar wat je.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 en ik neem je mee en ik ben eerlijk, ik ben het liedje een beetje zat. Echt? Ik heb hem al zo vaak gehoord op de radio, maar er is iets nieuws uitgebracht, hè? Ja, ja En dat ja, is misschien ja, ja, wel heel ja. erg leuk. Tjonge, jonge, jonge. Vertel, wat is het? Ja, het is een carnavalshit van Gerst. Gerst? Gerst. Ik laat je thuis. Ik, ik laat je thuis. En hij was van de week al een beetje op showdews te zien, maar ik wil toch de luisteraars laten horen. Hij is grappig. Eigenlijk moet je de Ze clip erbij ik zien, hè? bezig ben met bier.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 Jongen, jongen, yo. Bye, bye, man. Bye, bye. God, god, god. Ik ben benieuwd wie dit is. Ja, we gaan er hier achteraan. En wie weet, kunnen we volgende week uh, je meer informatie geven over Gerst. En het uh, brengt allemaal weer ideeën op bij Entertainment for You. Want uh, binnenkort krijgt u dus ook nog een. Ja, wie weet. We gaan ja, wel iets we met carnaval doen. Daar zijn jullie weer mee bezig. Dus je weet, brengen wij de carnaval ook hier naar Zandvoort. Ja, gezellig. En met Gerst eindigen we deze uitzending van Entertainment View. Entertainment View voor deze zaterdag 14 januari 2012. Roy, dankjewel. Ja, jij ook. En uh, volgende week zijn we er weer. Tenminste, ik ben er niet. Ik ben in, nee. uh, in Oostenrijk. Ik ga met school namelijk op Winterkamp een week. Nou, heel veel succes. Dankjewel, zou en, ik nodig En uh, breek je benen, benen niet. Nee. En uh, ik uh, zal uh, deze uitzending gewoon lekker... Uh, Lijkt me een heel goed idee. Doen. Mag ik nog even reclame maken? Ja, doe maar. Morgen op ZFM Zandvoort, zondag in Kennerland niet van 2 tot 5... <laughs> Zondagmiddag luisteren, gewoon eventjes met uh, ondergetekende en, uh, en al de moraal. Vanaf twee uur. 1609 op Heel fijn weekend, wat je ook bye gaat bye doen. Ga je lekker op de bank hangen. Ga je uit, maakt niet uit. Wil je in ieder geval een goede boodschap meegeven met de nieuwe single van de Bingo Players? Sta even op uit je stoel. Oké, je stondje al. Sta ja. maar even op. Mijn, Doe maar even. Mijn en het we super gaan waard. met z'n allen even springen op de nieuwe van de Bingo Players. Bye bye! Dit is Moot!